Middernacht, het is zondag 5 juni, René van Brakel met het NOS-journaal. President Saleh van Jemen is aangekomen in Saudi-Arabië... zeggen anonieme bronnen binnen de Saoedische regering. Saleh raakte vrijdag gewond bij een granaataanval... en zou zich in Saudi-Arabië willen laten behandelen. De president raakte gewond aan zijn gezicht... maar het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. In Jemen hebben de regering en de opstandelingen een wapenstilstand gesloten... na bemiddeling door koning Abdullah van Saudi-Arabië. De buurlanden proberen al weken president Saleh te bewegen de macht op te geven. Door zijn vertrek naar Saudi-Arabië heeft de president van Jemen... alle taken van Saleh overgenomen. Deskundigen vermoeden dat Saudi-Arabië zal proberen te voorkomen... dat Saleh na zijn behandeling terugkeert naar Jemen. De afgelopen weken laaide het geweld in het land op. Daarbij vielen zeker 200 doden. Nederland heeft zijn ambassade in Jemen per direct gesloten. De papierhandel in Tilburg, waar afgelopen middag brand uitbrak... is helemaal in de as gelegd. De brand brak rond 4 uur uit in een loods van het bedrijf Heinen... en sloeg over naar andere bedrijfsruimten. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niet zeggen. Er vielen geen gewonden. Tot in de wijde omtrek van Tilburg waren dikke rookwolken te zien... De brandweer was met circa 180 brandweerlieden actief. Het korps van Tilburg werd geholpen door collega's uit omliggende gemeenten. Het nablussen gaat nog tot in de ochtend duren. Uit metingen van de brandweer werd duidelijk dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het Nederlands Elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Brazilië gelijk gespeeld. Het bleef 0-0. Tim Krul, de keeper van het Engelse Newcastle... maakte zijn debuut in het doel bij Oranje. De twee eerste keepers, Maarten Stekelenburg en Michel Vorm... zijn geblesseerd. Het weer bijna overal droog. Alleen in het zuiden kans op een onweersbui. Overdag eerst droog, wisselend bewolkt. Aan het eind van de middag kans op stevige onweersbuien. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Wij zijn elke week live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Maar deze keer is hij opgenomen. Opgenomen om een speciale reden. Want deze man is onwaarschijnlijk druk geweest. En zit nu even bij te komen in kamer 117. Hij is ook net komen fietsen uit de studio, waar de wereld rijdt door, is uitgezonden. Het was de ene laatste aflevering. Morgen heeft hij de laatste aflevering van het seizoen. En dan heeft hij eindelijk vakantie. Ik mag praten een uur lang met niemand minder dan Nipkov schrijfwinnaar Matthijs van Nieuwkerk. En ik klop op de deur... En jawel, de deur gaat open. Bijzonder goede avond, Patrick. Welkom. Ja, dankjewel. Ben je een beetje aan het ontspannen hier in deze kamer? Nou, de kamer nodigt er wel erg toe uit, zeg. Wat een luxe. Maar ben je er ook aan toe? Ik, ja, ik ben er ook aan toe. Ik zeg het eerlijk. Je komt uh, uh, net uh, van de uitzending. Ik heb dit net even verteld dat deze wordt opgenomen. Ja. Uh, hoe is dat als jij klaar bent met een uitzending? Heb je dan uh, een adrenaline rush? Of ben je dan... zit je dan even in een dalletje?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 Ik geef iedereen uiteraard beleefd een hand. En dan stap ik op de fiets, dan bel ik mijn vrouw. En dan vraag ik, hoe was het? En dan zegt ze een beetje wat ze ervan vond. En dat komt meestal overeen met wat ik ervan vond. Dus de ene keer ga ik fluitend naar huis... en de andere keer een beetje, beetje zagrijnig. En dan, ga ik, dan ben ik thuis. Dus er is eigenlijk... En, en daar eet ik wat of ga ik lezen ik de krant. Of ga ik, het is allemaal niet zo opwinnend meer. Maar je bent net klaar met de uitzending. Ging die goed voor jou? Vanavond. ja Was uitstekend. Ja? Ja was uitstekend. We hadden een uh, verrassing met Arie Boomsma. Die had een, uh, een, een jong Marokkaans jongetje meegenomen. Die bleek ontzettend fan ja. te zijn van, van uh, Charles Nafour. Iemand waar ik me nogal sterk voor heb gemaakt. En uh, dat die jongste generatie ook uh, gevoelig is voor, uh, voor de charmezanger. Uh, dat verbaasde mij. En hij zong ook, ook nog een, een liedje van Charles Nafour. Dus dat was aardig van Arie. En uh, we hadden Bo, die ik ontroerend vond. Omdat hij altijd erg eerlijk is over wat hij wil... en wat er soms wel en wat soms niet lukt... En we hadden André Rieu, die eigenlijk onthulde... dat hij, uh, en dat is toch wel een nieuwtje, in, althans in de culturele wereld... dat hij door Noord-Korea, het meest hermetische land ter wereld... is gevraagd om een, op hun grote plein een concert te geven. En dat hij heeft nagedacht en heeft gedacht, weet je wat, ik doe het. Als jullie beloven dat je met Zuid-Korea vrede sluit. Ah, dat, is, dat is natuurlijk bizar, maar ook weer niet helemaal. Want die gesprekken hebben... Plaatsgevonden en er is een dialoog tussen het management van de C. André, Rieu. dankzij André Rieu. en dan oh. had je ook nog Caris van Houten Ik bedoel, Dan heb je toch een onwaarschijnlijke line-up. Ja, de line-up was, was, was goed. En jij was zelf ook goed. Ik was zelf, uh... ja, goede vraag. Ik zat het programma niet in de weg. Nee, nee, het ging goed. Ben je kritisch op jezelf? Ja, zeker. zeker. Nee, kijk, het is live.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 Dus en het en is live, en dus is het, altijd is er iets gemist. Is er een vraag vergeten? Had het leuker kunnen zijn? En dat als ik op de fiets zit, is het een, een grote gemiste kansenfestival in mijn hoofd. Je bent hier naartoe komen fietsen. Wat heb je dan allemaal gemist nu, qua kansen? Ik had bij, uh, want we vergeten één onderwerp, Frans Timmermans over Mladic. Dat is natuurlijk de ernst van de zaak, het nieuws van vandaag. Daar had ik iets sneller tot een nieuwe zaak kunnen komen, die nu...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 Er twee jaar waren inmiddels, zijn we er. Hè. En is het geweldig dat we in ons zesde seizoen ook nog uh, bekroond worden. Maar in het begin waren we sensationeel, las ik in de kranten. Er was iets nieuws. Ja, dat is er natuurlijk wel vanaf. Ja. Ja. Nu, die vaart en, en die kick en die rust van afgelopen seizoen... nou, die heb je weer enorm beleefd. Het was een mooi seizoen, een gelauwerd seizoen. Uh, morgen heb je je laatste uitzending en dan heb je vakantie. Hoe hm. rust jij uit?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 Is the steeple and all the pretty people they're all and thinking that they got it made exchanging all precious gifts but you better take a diamond ring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 Jij vraagt altijd naar drijfveren van mensen en naar passies. Wat is jouw passie? Waarvoor kan ik jou nou s'nachts zwakker maken? Uh, mijn passie, als ik nou eens een heel saai antwoord geef. Ik zou, als, ik, als je me s'nachts wakker maakt. Als ik dan zeg, nou, ik ben ook niet van plan, maar dan goed. wordt het een, ja. een mooie pianosonate van Beethoven. Gespeeld door Daniel Barenboim. Dan zou ik zeggen: Oké, okay, dit was het waard. Nou, ja. wij hebben echt. Duidelijk. <laughs> wij hebben gebeld naar de manager van Daniel Berenboom of die dat kon doen.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 Het nou, staat toevallig dit weekend in Amsterdam in het Concertgebouw. Ja, hij speelt uh, least, twee least concerten las ik in de krant. Maar um, als wij dit uitzenden, is het volgens mij rond 4 juni is het dan al geweest... of is het dan uh, dit weekend? Dan is het het, dan is het het vorige weekend geweest. <laughs> ah, ja. Ben je geweest? Nee. nee. Nee, ik zag het te laat. Ik, had er, ik, had, ik, ben, ik heb nu, als ik vakantie heb... dan heb ik wel weer zin om naar bijvoorbeeld het Concertgebouw... waar ik door de week... Hoor, ik, heb, ik kan het natuurlijk nooit... Dan heb je natuurlijk de zaterdag en de zondag... maar dan zijn we altijd in de Achterhoek en dan uh, heb, ik, heb ik geen zin. Dan heb ik, uh, ik heb, dan heb ik dan de fut niet voor. Ik het klinkt ontzettend saai, maar... Vind je dat jammer? Want je mist dan wel veel. Ja, je mist vind ik jammer. jammer. Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat klopt zeker. Nou, dit vind ik echt jammer. Ja. Over films, om eens iets te noemen, want ik wil graag als ik een film... dan denk ik ook naar de bioscoop. Ja, je kan ze later op DVD kopen, maar... Nee, ik mis in die zin... Uh, dat vind ik jammer. Dat is ook wel een... Uh... Nou ja, goed, dat, dat zou anders kunnen. Maar, maar, heb je dan een beetje een uitgehold leven? Nou, dat vind ik niet. Nee, want er blijft nog genoeg te lezen en te, te luisteren over... als het gaat om cultuur. En de, de... Ja. Maar echt het bezoeken van, wat ik erg leuk vind... vooral het Concertgebouw, als ik eerlijk ben... dat vind ik een prachtige atmosfeer. En Vooral de solo-pianisten. Op de zondagavond, de meeste pianisten, de serie. Heb jaren gehad. Uh, daar zou ik eigenlijk wel weer... maar ik heb geen zin om terug te komen op zondag. Ik weet niet. Het is me net te veel van het groeien. Dat, dat is mooi aan jou. Uh, jouw passie bijvoorbeeld voor de solo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 S'avonds uh, even langs de promenade lopen, ijsje eten, glaasje wijn. En uh, verhalen vertellen. Het gaat je heel goed aan. Met z'n vieren. Het gaat je heel goed aan verhalen vertellen. Dank je wel. Oké, okay. dank je wel. Matthijs van Kerk. Ja. veel succes. Geniet van de vakantie en volgend jaar weer ja, net zo'n mooi seizoen van de Wereldrijd Door. Dank je wel, Patrick.